6 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedenavond. Tientallen vrouwen in Saudi-Arabië wagen protestrit met de auto. Begrip voor kritiek, maar zwarte piet moet blijven, zeggen kinderen. En protesten Brazilië tegen hoge kosten levensonderhoud worden feller. Het is op de meeste plaatsen droog en de temperatuur ligt rond de graad of 16. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later opklaringen. Het wordt dan 15 graden. Maandag onstuimig met regen en kans op zuidwesterstorm. Tientallen Saoedische vrouwen zijn vandaag de weg opgegaan uit protest tegen het autorijverbod. Vrouwen mogen niet autorijden in het streng islamitische Saudi-Arabië. Het is geen officieel verbod, maar invloedrijke geestelijken zien er wel op toe dat alleen mannen achter het stuur zitten. Journalist en Midden-Oostenkenner Eva Ludeman volgt vanuit Amsterdam via sociale media al de, dag, de hele dag verschillende vrouwen in Saudi-Arabië. Goedenavond. Goedenavond. Hoe heb je dat allemaal kunnen volgen, Eva? Uh, ja, via sociale media. Uh, ik ben bezig met een boek over hoe vrouwen in de Arabische wereld... zich via de sociale media organiseren om hun positie te verbeteren. En, en, uh, ja, ik volg ze al heel lang en ik wist dat deze dag er ging aankomen. Dus uh, ja, dus we zitten via Facebook, Twitter, hebben we al door contact met elkaar. En uh, was het een geslaagde protestactie? Uh, na het aantal vrouwen... Wat de, wat achter het stuur ging zitten, dat viel een beetje tegen, maar het leek op een gegeven moment beter te gaan. En toen zat ik toevallig bij Facebook met een, uh, ja, ook een Arabische vrouw, die zou, zal ik, zei, zal ik het maar doen. En toen zei ik, nou, dat is goed, dan zal ik met je meegaan. En via een Skype-verbinding uh, ben ik met haar meegereden. Ja, want jij zit dus in Amsterdam en hebt die verbinding via Skype. En zo kun je, uh, via haar telefoon was dat? Ja, via telefoon. En uh, as we speak... zit ik eigenlijk virtueel in het politiebureau van Jeddah, Want ze is net opgepakt. Aha. En, en hoe is het met haar? Kun je, jij kunt dat volgen. Ja, ik volg dat. De politie weet niet dat ik in haar jaszak zit. Um, dus ik volg dat. Ze, ik hoor, ze zijn... Uh, Vriendelijk, uh, professioneel en wat ik net begreep het laatste uh, was dat ze een soort belofte moet ondertekenen waarin ze stelt dat ze niet meer zal gaan rijden. En ze zit nu te bedenken of ze dat zal doen of niet. Uh, er is nog een andere vrouw opgepakt. Uh, van haar weet ik even niet wie zij is en uh, wat haar situatie is. Daar heb je nu even geen contact mee. Met die andere vrouw wel, maar die, die zit nog ook op het politiebureau nu. Zij zit op, de, op het politiebureau en ik zit in haar jaszak. En af en toe praten we stiekem en voor de stil En luister ik wat er gebeurt om haar heen. En alleen als jij het zo hoort, in ieder geval op dit moment, dan is het in ieder geval geen stevige sanctie. Maar lijkt het bij een waarschuwing te blijven. Ja, zeg je dat goed? Ja. ja, absoluut. Ja, zeker. Dus dat is toch wel anders dan uh, twee jaar geleden. Toen werden de vrouwen veel harder aangepakt. Dat werd echt gevangenisstraf en uh, dreiging met zweepslagen en het verlies van baan en dergelijke. Ja. Het is natuurlijk één geval wat we nu meekrijgen... maar dat klinkt dan als een, in ieder geval een kleine verandering. Uh, zal dit inderdaad ook effect hebben in Saudi-Arabië, dit protest? Krijgen uh, mensen het mee überhaupt? Uh, ja, de mensen krijgen het wel mee. Ik, er is ontzettend, op de sociale media ontzettend veel uh, te doen over geweest... en ook in de landelijke media. Uh, en het houdt ook niet op met deze dag... Uh, er is alweer een nieuwe datum vastgesteld uh, om te gaan rijden. Dat is 31 november. En in de tussentijd gaan vrouwen gewoon vrolijk ook achter het stuur zitten... en posten ze filmpjes op YouTube daarvan. Dus er is een, een langzame verandering, zou je kunnen zeggen? Ja, ze gaan, door, ze gaan door. En als je dus kijkt naar hoe de politie reageert... is dat wel heel anders dan twee jaar geleden, ja. Dankjewel, Eva Ludeman. China gaat ingrijpend hervormen, zowel op economisch als op sociaal gebied. Dat heeft Yu Zheng Shen beloofd. Hij is lid van het dagelijks bestuur van de Communistische Partij. Op de partijtop van begin volgende maand worden hervormingen onderzocht die volgens Yu ongeëvenaard zijn. Yu is de eerste Chinese leider die zich in het openbaar uitlaat over de lang verwachte hervormingen. In de staatsmedia wordt er al maandenlang over gespeculeerd. Belastingverlaging voor middenstanders. Tegelijkertijd moeten staatsbedrijven macht inleveren. Verder zou er een vrije munt komen en meer mogelijkheden voor buitenlandse investeerders. Op sociaal gebied moet het beter worden voor de Chinezen... die van het platteland naar de stad zijn getrokken. Die hebben nu nog geen recht op onder meer onderwijs en gezondheidszorg. Een amateur voetbalwedstrijd in Amsterdam... is vanmiddag uitgelopen op een massale vechtpartij. Eén speler is gearresteerd. De wedstrijd WVHEDW 8 tegen Overamstel 2. Sportpark Middenmeer, ontspoorde vlak voor het einde. Volgens de thuisclub gaf de doelman van de bezoekers... de scheidsrechter een karatentrap nadat hij een rode kaart had gekregen. De scheidsrechter kon de trap net ontwijken. Er ontstond een massale vechtpartij en de wedstrijd werd gestaakt. Eén van de spelers van de uitploeg is gearresteerd. De incident is doorgegeven even aan het meldpunt wanordelijkheden van de KNVB. Dit is het NOS journaal met Mark Visser. Zwarte Piet moet blijven, dat vinden verreweg de meeste kinderen. Bijna allemaal kregen ze de afgelopen dagen de Pieten-discussie mee, blijkt uit een enquête van het NOS Jeugdjournaal. Onder duizend kinderen van 9 tot 12. Ruim 60% snapt dat het vervelend is voor mensen met een donkere huidskleur als ze voor Zwarte Piet worden aangezien. Drie op de tien kinderen begrijpen dat sommige mensen het discriminerend vinden dat Sinterklaas alleen maar zwarte helpers heeft. Maar toch wil maar 1% dat Zwarte Piet verdwijnt. 88 vindt dat hij zwart moet blijven. En vanmiddag demonstreerden op het Malieveld in Den Haag... enkele honderden mensen voor het behoud van Zwarte Piet. Protest was georganiseerd door de 16-jarige Mandy Roos uit Den Haag. En die had gezegd dat het vooral gezellig moest worden. Tijdens de demonstratie werd een verzameling Facebook-petities aangeboden... aan de PVV-kamerlid Joram van Klaveren. En hij zal de likes meenemen naar de Tweede Kamer.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 In de Braziliaanse stad São Paulo is een protest opnieuw uitgelopen op rellen. De protesten begonnen in juni en waren gericht tegen de hoge prijzen van het openbaar vervoer. Het lijkt erop dat de demonstraties steeds heviger worden. Dit weekend hebben demonstranten een busstation vernield. Correspondent Mark Bessems, wat is er gebeurd? Ja, um, Gisteren hier in Sao Paulo was er een demonstratie van uh, de beweging die ook... Uh, aan de wieg stond van die protesten in juni, uh, de beweging voor gratis openbaar vervoer. Ja, het was allemaal veel kleiner, er waren gisteren misschien zo'n 3000 betogers. Het begon uh, heel erg vreedzaam, maar het uh, uh, liep toch uit op geweld. Op een busstation in het centrum uh, van Sao Paulo werden zeker tien bussen vernieuwd, uh, er werden telefooncellen in elkaar getrapt, uh, pinautomaten vernieuwd, kortom, het liep flink uit de hand. En er is ook een gewonde gevallen. Uh, ja, er zijn. Uh, nou ja, kijk, op zich zijn er de laatste tijd wel, is er wel vaker geweld uh, geweest bij betogingen. Hè? Sinds de massale protesten van juni heb je dus vaker wat kleinere protesten die uitlopen op geweld. Maar uh, deze keer uh, maakte toch heel veel indruk het beeld van uh, nou ja, een, een, een, een, een kolonel van de politie. Die uh, door uh, betogers is ontsingeld en uh, in elkaar wordt geslagen. Hij kon worden ontzet door een uh, gewapende collega in burger. Maar ja, dat beeld, plus de beelden van die, die, die brandende bus of die uh, vernielde uh, bushokjes en zo, dat, dat heeft echt indruk gemaakt. Uh, zelfs de president heeft erop gereageerd, Dilma, uh, Dilma Rousseff, en uh, nou ja, dat uh, gebeurt niet elke dag. Nee, maar wat ze wel eerder had gedaan, om, was zich uitspreken eigenlijk over dat openbaar vervoer, hè, dat deze al van de zomer ook, door te zeggen uh, ik ga er geld in steken, dat is niet genoeg voor de demonstranten? Nou ja, kijk, Dilma heeft sinds juni natuurlijk van alles beloofd. Hè? Sinds die protesten in juni, die hebben echt indruk gemaakt. Ja, Het is nog even afwachten of ze al die beloftes kan waarmaken. Nou, heel veel mensen hebben misschien uh, geduld, maar de mensen die gisteren de straat op waren, uh, hebben misschien wat dat betreft iets minder geduld. Uh, het openbaar vervoer, zeker in een stad zoals Sao Paulo, is nog steeds een ramp. Die problemen heb je echt niet zomaar opgelost. En uh, bovendien, de demonstratie van gisteren, die was voor gratis openbaar vervoer. Nou ja, en dat is iets waar de regering voorlopig uh, echt nog niet over wil praten. Dankjewel, correspondent Mark Bissems. De uitvinder van het moderne broodje döner kebab is overleden. De man Kadir Noorman serveerde in 1972 in Berlijn de eerste broodjes döner. Inmiddels is het van oorsprong Turkse gerecht in heel Europa bekend en geliefd. In Turkije werd al veel langer vlees van een spit in een pita broodje gegeten... maar in die broodjes zat geen tomaat en ui. De uitvinding van Noorman werd in korte tijd razend populair. Later werden ook sla en saus toegevoegd aan het broodje... Twee jaar geleden zei Noorman in een interview... dat hij met de deunerkebab wilde inspelen op de veranderende eetcultuur in grote steden. Sport. Tweede dag van NK afstanden heeft iedereen Wust de drie kilometer gewonnen. Wust pakte het goud voor shorttrekster Jorien Termors... die gisteren nog op de 1500 meter de snelste was. Ja, het was een hele mooie strijd. Het was elke keer een beetje stuifwisselen wie er onderdoor kwam... En, Gelukkig was ik degene die vandaag langs het eind trok. En uh, ja, dat voelt goed. Ik denk dat we met z'n allen zo uh, een hele mooie show uh, van maken. Waar dames dameskaart de afgelopen jaren toch wel een beetje... Uh, nou ja, toch wel jaren heeft gehad dat het een beetje stil stond. Dus het nu uh, absoluut uh, een heel hoog niveau. Op de 1500 meter bij de mannen ging de Nederlandse afstandstitel naar Koen Verwij. Afgelopen jaren had Verwij veel pech door vele valpartijen. Maar nu was er eindelijk een keer goud. Ja, nee, dat is, uh, dat is zeker zo. Ja, vorig jaar zat ik er dichtbij natuurlijk, ik werd gedisqualificeerd, maar uh, ja, dit is een mooie uh, rivans. De 500 meter bij de vrouwen werd gewonnen door Margot Boer. Ze bleef Laurien van Riesen en Thijsje Oenema voor. En het was voor Boer al haar derde Nederlandse titel, maar dit was natuurlijk de mooiste. Ja, maar het niveau is gewoon ontzettend omhoog gegaan. En ik heb de, ja, de afgelopen jaren zo er tegen aangehikt en telkens niet... En dan is dit gewoon weer een mooie opsteken om weer uh, ja, zo'n belangrijk seizoen in te gaan. En ik vind het gewoon echt super gaaf dat het lekker loopt nu. Geen klassieker in de eredivisie dit weekend. Wel in Spanje. Om zes uur is El Clasico begonnen. Ragnar Niemeyer, Barcelona tegen Real Madrid. Hoeveel staat het? 0-0 en dat na zo'n dikke 11 minuten spelen in Camp Nou. Ja, dit is een grote wedstrijd. Zo'n 400 miljoen live televisiekijkers in zo'n 140 landen. 0-0 en eigenlijk nog niet uh, hele grote kansen gezien aan beide kanten in een wedstrijd... die betrekkelijk gelijk opgaat tussen de koploper van Spanje, Barcelona... de landskampioen ook tegen Real Madrid. Drie punten minder en op de derde plaats omdat Atletico... waarvan laatst de derby in de stad Madrid werd verloren. Die ploeg staat er nog tussenaanval van Madrid. Dat speelt met Beel in het uh, centrum van de aanval zo'n beetje. Cristiano Ronaldo werd, Ronaldo werd daar eigenlijk verwacht. Maar die komt toch zoals altijd vanaf de linkerflank. Beel is dus fit genezen van zijn bovenbeen blessure. Nog wel wat meer positionele wijzigingen her en der. En natuurlijk is dit vooral de ontmoeting tussen Lionel Messi van Barcelona en Cristiano Ronaldo. Messi op het middenveld bij Barcelona dat nu een paas verstuurt richting Fabregas die ook een basisplaats heeft. Maar de bal van Savi is en na bijna 12,5 minuut voetballen in nou voor net geen 100.000 toeschouwers, 99.786, is het dus nog steeds 0-0. Verkeersinformatie bij de AWB Helene Geest. Net had je een lange lijst. Wordt die inmiddels al korter? Ja, dat stelt uh, niet zo heel veel meer voor. Er staan nog twee korte files: eentje op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij Wageningen, drie kilometer. En een korte file bij Rotterdam op de A20 Gouden Hoek van Holland... bij Rotterdam Centrum, 2 kilometer. Dank je, alleen. Hoofdpunten van het nieuws. Tientallen vrouwen in saudi arabië hebben een protestrit met de auto gemaakt. Kinderen hebben begrip voor de kritiek op Zwarte Piet... maar hij moet volgens een grote meerderheid wel blijven. En de protesten in Brazilië tegen de hoge kosten van levensonderhoud... worden steeds veller. Dat was het uitgebreide NOS Journaal. Zometeen de NTR met Pavlov.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 In kassa, bij welke bank kun je je hypotheek aflossen zonder een boete te betalen? En moet je dat wel doen? Je hebt een tweeling in de couveuse en je moet drie keer per dag naar het ziekenhuis. Bij ziekenhuizen in de grote steden lopen de parkeerkosten dan op tot honderden euro's. En 3000 euro besparen op je dierenverzekering. Vanavond in kassa, 5 over 7 bij de VARA op Nederland 1.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 Welkom bij Pavlov, het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. De Raad van Europa heeft kritiek op Nederland. Nederland doet te weinig tegen racisme. Zo laten politici en media zich vaak negatief uit over minderheden. Voor advocaat Gerard Spong is dit een aanleiding om opnieuw aan de Hoge Raad te vragen... zich uit te spreken over de zaak Wilders die in 2011 gesloten werd. Straks een gesprek met publicist Theodor Holman en advocaat Thies Prakke over meningsvrijheid en fatsoen. We hebben een optreden van Evie de Visser... en we beginnen met een onderzoek naar het effect van camera-toezicht op ons gedrag. Volgens onderzoekers van de Vrije Universiteit worden wij er dapperder van. Eén van die onderzoekers is psycholoog Jan-Willem van Prooijen. Hoeveel camera's hebben we eigenlijk in Nederland die ons een beetje in de gaten houden. Heb je een idee? Oh, daar heb ik geen idee van hoeveel het precies zijn. Maar volgens mij aardig wat. Wij ja. hebben een beetje zitten snuffelen. Ja. Wij vonden het getal nogal laag. We dachten dat het er meer waren. Maar we kwamen aan minstens 200.000. Oké. Okay. Ja, ja, ja. U lacht, mevrouw Prakker. <laughs> Ja, het is gigantisch. Het is ongelooflijk. Ja, en wij wisten niet of dan Schiphol en alle stations erbij inbegrepen waren. Maar goed, het is enorm veel. Maar nu de hamvraag. Waarom worden wij daar een beetje dapper van? Ja, nou, camera's die uh, worden natuurlijk vooral opgehangen om iets tegen die criminelen te doen. Hè? Om uh, criminaliteit te voorkomen of om uh, ervoor... Uh, te zorgen dat, dat ze in beeld komen. Maar er is eigenlijk nog maar weinig kennis over wat het doet... met uh, de omstanders. Mensen die toevallig voorbij lopen... en, ja. uh, en uh, toevallig criminaliteit zien gebeuren. Nou, wat wij dus vinden... is dat camera's uh, als, een, als, het ware, als een soort reminder dienen... dat we een bepaalde verantwoordelijkheid in die situatie hebben. Dus dat we verantwoordelijk gehouden kunnen worden... voor wat we wel of niet besluiten te doen. En dat heeft dus tot gevolg dat we uh, meer ingrijpen in sommige situaties. En met name als er ook andere mensen staan te kijken. En je zegt hiermee, die camera die herinnert er ons aan... dat wij ons als een verantwoordelijk burger moeten ja. opstellen. Ja. Nou, wat, uh, wat je dus in de, in de psychologie veel vindt... is het zogenaamde bystander effect. Dus dat wil dus zeggen dat naarmate er meer mensen staan te kijken... als er iets gebeurt... Naarmate ja. mensen minder snel geneigd zijn in te grijpen. Omdat mensen dan zoiets uh, krijgen dat heet hele ontspreiding van verantwoordelijkheid. Waarom ben ik verantwoordelijk? Waarom mm -hmm. die persoon naast me niet? En uh, ja, wij doen dus onderzoek naar factoren die dat bystander effect kunnen doorbreken. Dus wat maakt dat mensen toch gaan ingrijpen, ook als er andere mensen staan te kijken. Yeah. En, uh, ja, en wij vinden dus dat inderdaad dingen die je herinneren aan je verantwoordelijkheid, zoals een camera die maken dus dat mensen die situaties toch gaan ingrijpen. Dat, uh, dat, dat, dat, dat maakt mensen zich ervan bewust... dat hun gedrag ook uh, positieve effecten voor hun reputatie kan hebben. Mensen kunnen als het ware de held van de dag zijn. En, uh, ja, dat, uh... Zulke simpele dieren zijn we. Eigenlijk wel, ja. We ja. worden een beetje beloond omdat we dapper ja. zijn geweest. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar dat, dat, even over dat bijstandeseffect. ja. Dat, dan denk je eigenlijk, ja, waarom zou ik moeten ingrijpen? Dat kan mijn buurvrouw toch mm -hmm. ook. Of mm -hmm. dat kan die andere meneer toch ook doen. Ja. En bij een cameratoezicht loop je toch ook vaak met meer mensen. Mm -hmm. Mm -hmm. Hoe werkt dat dan? Hoe bedoel dat? Bedoelt... Nou ja, je, je, je, je loopt in een uitgangsgebied. Ja. Hè? Ja. En je loopt met een groepje. Ja. Heb je dan niet, ondanks de aanwezigheid van die camera... de gedachte... Theodor moet maar ingrijpen. Of ja. die sprakken moet maar ingrijpen. Ja. Nou, dat is dus inderdaad precies het idee. Dat hebben we dus zonder die camera's. Hebben we dat dus inderdaad. Maar die camera's die dienen dus als een soort reminder. Hè, van, ja, ja. Je gedrag kan geëvalueerd worden. Je bent ja. hier niet anoniem. Mensen die kunnen je gewoon je beoordelen op wat je doet. Ja. En, en daardoor grijpen mensen meer in. En we hebben dus gevonden dus inderdaad, dat als die, in onze onderzoekruimte... als die camera We hadden dan in een onderzoeksruimte een diefstal geënsceneerd. Hè, die in ja. we in scène gezet. En mensen grepen uh, ongeveer 15% van de proefpersonen greep in als er geen camera hing. En 45% greep in als er oh. wel een camera hing. En we hadden dat dan dus zo gedaan. Er stonden dan altijd twee acteurs: uh, die stonden erbij en, uh, en keken ernaar, die deden dus helemaal niks. En we hadden mm -hmm. een derde acteur die. die, die die greep dus geld en die wilde daarmee ja. wegrennen. Geld van de proefleider. De proefleider ja. die was even naar het toilet dan. En we keken dan van wat doet de proefpersoon? Spreekt hij die, die dief aan? Of probeert die de dief actief tegen te houden? En dat waren dus de getallen. Het steeg van 15 naar 45 procent. Ja. Ja. Nee, Theodor, Theodor Holman. Nou, ik, ik kan me voorstellen dat als dat een, die proefpersoon die stal... dat een enorme beer van een hmm. man is... Ja. dat je uh, denkt, nou, uh, ik zeg toch maar niks. Ook al staat er een camera. Die camera heeft het wel genoteerd voor mij. Ja, nou ja, ik denk zeker dat, dat dat blijkt inderdaad ook uit onderzoek naarmate een situatie gevaarlijker is voor jezelf ja. grijp je ook minder in. Dus zowel factoren die met de crimineel als met jezelf te maken hebben, die, die, die dragen er allemaal aan bij. Dus inderdaad als een crimineel een beer van een vent is, dan grijp je minder in. Als je zelf een mm -hmm. zwarte band karate hebt zeg maar, ja, dan doe je het wel eerder. Je dus nee, dat is helemaal waar. In ons onderzoek was het eigenlijk gewoon een normale jongen. was gewoon een student. En, ja. En, ja. Maar heb je ook nog onderzoek? Onderzocht op kleur, bijvoorbeeld? Nee, daar hebben we geen onderzoek ah, ja. naar gedaan. Nee, nee dat, uh, dat was geen uh, onderwerp van ons. Ja, ja. ja. Nou, nou, een je... ja, ja, Jan Willem van Prooij. Uh, ik zei in mijn inleiding... we worden er een beetje dapperder van. Ja. Maar dat is niet omdat wij denken... het is uh, goed dat we een slachtoffer of wie helpen. Nee, we doen het voor onszelf. Mm -hmm. Begrijp ik uit jouw woorden. Dat we onze reputatie opvijzelen. Ja, eigenlijk... We zijn even de held van de dag. Ja, nou, ik, ik, dat... dat... Dat speelt mee. Ik denk ook gewoon dat je bewust wordt: ja, je bent, je bent verantwoordelijk. Hè? En, ja. en daar zit een element in voor jezelf. En je kunt ja. dus de helft van de dag worden, maar er zit ook een element in voor, uh, voor het slachtoffer. In, in dit geval is het slachtoffer hm. de proefleider die van zijn geld uh, beroofd wordt. Ja. Uh, het is dus bij het bijstander-effect niet noodzakelijk zo dat mensen uh, geen empathie voor het slachtoffer hebben of, uh, of dat soort dingen. Maar ze hebben zoiets van: ja, uh, ja. Waarom, waarom ik? ik? Ja. ja. ja. En denken mensen niet die uh, van er, komt achter die, uh, er zit achter die camera wel iemand die, mm -hmm. uh, die de politie stuurt. Of ja. uh, er zit wel een sterke man die komt ingrijpen. Ja. Dus nou, hoef ik juist niks te doen. Ja, nou dat zou je dus inderdaad verwachten. Maar het grappige is dus dat uh, het is, het is ja, we noemen dat in de psychologie impliciete reminders. Dus dat zijn uh, dingen in de omgeving die ons eigenlijk nauwelijks opvallen. Maar die we wel registreren en die sturen dan ons gedrag. Wat wij dus vonden, was dat proefpersonen... die uh, zich niet echt bewust konden herinneren dat die camera er hing... eigenlijk net zoveel erdoor beïnvloed werden... als proefpersonen die, uh, die zich inderdaad nog bewust konden herinneren... Dat, mm. er een, dat er een camera hing. Dus ik denk niet dat ze zo heel bewust redeneren... van nou ja, wie zit er aan de achterkant van die camera uh, het op te nemen... En, en, en kan die het niet oplossen. Ik denk meer dat het echt werkt als een soort ja, uh, onbewuste uh, invloed op, op ons gedrag. Ja. Heeft een van jullie wel eens een ervaring gehad bij zo'n camera... dat je dacht, ja, ja, ik word geregistreerd, ik moet nu wat doen? Nee, die niet meer in, nooit. Nee, nee. Je bedoelt of ik een vechtpartij heb meegemaakt... <laughs> nou, ja. dat ik dacht, camera, ik moet nou, het nou, ingrijpen. Ja, dat, je, dat, dat je er zo van bewust wordt wat Jan-Willem van Prooien zegt... van ja, die herinnert mij er toch wel aan dat ik... Uh, een plicht heb als burger. Nee. Ja, je bent nooit in zo'n situatie gekomen. Nee, nee, nee, ik zie regelmatig camera's. Maar dan denk ik of wegwezen. Of <laughs> Is dat wat je, wat je voelt bij zo'n camera? Ik moet gauw wegwezen? Nee, maar ik, ik, ik, ik schrik van het bedrag... wat je daarnet zei, 200.000 ja, camera's. Het aantal. Ja, het aantal dus. ja noem het maar even bedrag, maar ik, ik schrik van het aantal van 200.000. Ja. Ik wil inderdaad weten wie daar... Dan moeten dus ook 200.000 mensen zijn die daarachter zitten... om dat te gaan bekijken. Ik denk niet ja, dat er achter elke camera één mannetje of vrouwtje nee, zit. Nee, hoor. nee, die, worden, die ja. zijn niet allemaal Tuurlijk, behandeld. dat begrijp ik. Maar ik wil wel weten wie daarachter zit. Wat uh -huh. is ja, de status van die mensen? Wat, hebben ze een geheimhoudingsplicht? Stel dat ze mij zien dat ik iets doe. Onze kentekens worden op snelwegen geregistreerd. Ja. Ik geloof dat er al 200 of 2000, ik ben er nulletje niet helemaal ja. zeker van... He? Die registreren ja. waar we rijden. Mm -hmm. ja. Maar ik denk ook en? dat het belangrijkste invloed van een camera is. dat je je bewust wordt. dat ja, je, je, je bent meer bezig met hoe kom ik over op andere mensen. En ik denk dat dat, dat veel mensen. Ja. toch zo werken. Nou, ja. Dit punt noem het: hoe kom ik over bij andere mensen? Ja. Is het dan ook niet van. ik wil niet als een lafaard te boek staan. Ja, ik denk dat het zeker een rol speelt. Ja, als je niet ingrijpt, dan ja. uh, kan dat uh, ja, juist uh, je het stempel uh, ja, lafaard uh, meegeven. Ja. ja. En in, in welke rol speelt het idee van, nou ja, kijk, mocht het hier uit de hand lopen, dan is er altijd wel iemand die dat ook registreert en die ja. dan komt. Hè? Dat ja, je een gevoel ja. hebt van, het is best veilig om hierin te grijpen. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ja, nou ik, op zich, ik, ik, ik denk dat zijn allemaal. Um, het ging allemaal heel snel eigenlijk. Hè? Uh, wat je nu zegt, is dat dat, dat dat zou je verwachten als mensen even rustig de tijd krijgen om erover na te denken. Van nou, dan hang ik daar een camera en wat, wat, wat zal ik doen. Maar het gaat echt allemaal binnen een fractie van een seconde eigenlijk. Ja. Uh, proefpersoon staat daar, plotseling komt er een dief binnen die je allemaal geld steelt. En, mm. en pats, wat doe je? En ja. dan, dan reageren toch wat mensen wat meer op hun impulsen, denk ik. Ja. Uh, en uh, ja. en, en dat, dat reflecteert denk ik ook hoe het in het echte leven zou gaan. Je bent gewoon minding your own business aan het winkelen. En plotseling, pats boem, er gebeurt iets. Er mm -hmm. vindt een uh, crimineel uh, misdrijf plaats. Ja. Wat je totaal niet uh, zag aankomen. Dus ja, uh, je, je ziet ook vaak in de praktijk ook dat mensen heel makkelijk zeggen... ja, ik zou dit gedaan hebben of ik zou dat gedaan hebben. Maar dat, maar dat zeggen ze dus nadat ze er bewust over na hebben kunnen denken. Ja. Hè? En in situaties situatie is het anders. Dan moet je op je impuls reageren. En dat ja. correspondeert niet noodzakelijk met... Uh, met, met ja, nee. wat je wat je denkt dat je achter wat je achteraf denkt dat je zou doen. Nou, uh, heeft zo'n camera waarschijnlijk allerlei effecten. Hoe relevant is dit effect voor jullie psychologen? Uh, hoe, hoe relevant is dit effect? Ja, wat zegt dat over ons mens? Ja. Nou, het belangrijkste wat, wat, wat dit voor, uh, voor ons als psychologen zegt, is dat uh, dat, dat effect, wat ik net beschreef. Mm -hmm. Uh, dus mensen grijpen minder snel in als uh, ze uh, in een groep zijn. Dat werd eigenlijk aangenomen dat dat iets echt heel universeel is. Daar, daar kwam je niet onderuit. En wat wij dus, uh, wat, wat denk ik heel belangrijk is hier, is dat dat gewoon niet waar is. Je kunt dat bijstander-effect echt doorbreken. En je kunt ja. het zelfs een beetje omdraaien. Zelfs dat mensen juist meer gaan ingrijpen als er anderen staan te kijken. Ja. Juist omdat uh, ze dan de held van de dag okay. kunnen worden. Ja. Maar wat zegt het over ons mens, hè, dat mm -hmm. menssoort, dat we dat mm -hmm. nodig hebben. Mm -hmm. Nou, wat het zegt over de mens is dat mensen... Nee, ja, maar dat, dat, dat is denk ik een inzicht wat we op zich al wel hadden... dat mensen bezig zijn met hun reputatie. Hè, dat mensen het belangrijk vinden over hoe, op, op, hoe ze op anderen overkomen. Mm -hmm. uh, ja, omdat ze niet uit de toon willen vallen. Dus wij zijn eigenlijk niet zozeer bezig met, uh, met gewoon fatsoenlijk mens te zijn. Maar meer van hoe kom ik over bij een ander? Ja. Niet, niet, niet je eigen verantwoordelijkheid ten opzichte nee, ik, van jouzelf. Ik, ik, ik denk dat er meerdere facetten zijn. Dus we zijn inderdaad. Uh, te, we hebben grote behoefte onszelf als een moreel mens te zien. He, dat is heel belangrijk voor mensen. Ja. Uh, maar we zijn ook heel, voor een heel belangrijk deel bezig met als een goed mens op anderen over te komen. En dat zijn ja. twee uh, ja. verschillen. Nou, ze komen voor een deel ook overheen, maar ze kunnen ook uh, anders zijn. Ja. Mensen kunnen soms ook als het ware hypocriet zijn, dus dat ze als mensen staan te kijken pro-sociaal zijn en als niemand uh, staan te kijken staat te kijken dat het ja. voor hun eigen belang gaat. En, en je hebt ja. natuurlijk ook niet ja. geëxperimenteerd het met nepcamera's. Want je zou, als dit verschijnsel zich een soort voeren... Een placebo-camera. Ja, dan kan je placebo camera's over. dat is een stuk goedkoper. Ja, nou in principe in ons onderzoek was het een placebo-camera. Hij stond namelijk niet echt ik aan. We, hebben ja. gewoon, we hadden gewoon een wel een echte camera die we hadden opgenomen... maar we hebben hem niet aangezet, we hebben geen echte beelden gemaakt. Dat mogen we trouwens ook niet zonder, nee. zonder toestemming van de proefpersoon ja, ja, ja. doen. <laughs> dus de proefpersoon uit onderzoek, kunnen ook gerust zijn, ze stonden niet aan. <laughs> <laughs> maar ja, maar, maar daar, in principe ja, maakte dat voor de resultaten, denk ik... Dus niet uit. En wat denk je? Kunnen er ook ja. te veel camera's hangen? Dat dan daardoor dat effect. He, want jij zei: het is een herinnering. We hebben ons fatsoenlijk te mm -hmm. gedragen. Maar als er ja. nou heel veel hangen, dooft, dan dooft dat effect misschien uit. Ja, ja, ja. ja. Ja, dat vind ik moeilijk te voorspellen. Je kunt natuurlijk op een gegeven moment verwachten... dat als er heel erg veel camera's hangen... dat, dat je je eigenlijk niet meer onderuit kan. Dat dat als, ook als een soort bijstanders zelf gaan werken. Maar zou dat speculeren. Het zou zo kunnen zijn dat de druk bijna te groot wordt... om overal <laughs> maar een nette man en een nette mevrouw te zijn. Nee, dat denk, ik, dat, dat, dat denk ik niet. Ik denk dat er gewoon een bepaalde mate van druk is... waarboven het niet verder kan, kan stijgen eigenlijk. Nou ah, ja... Ik, ik wil niet vooruitlopen op de discussie van straks. Maar het is natuurlijk wel zo dat je. Uh, uh, dat die druk. Die, uh, en die camera's die disciplineren ons wel. Natuurlijk. Ja. We worden daardoor uh, absoluut. Uh, gedwongen tot bepaald gedrag. Daarom ja. ben ik er ook niet zo voor. Want natuurlijk de consequentie van zijn onderzoek... wat ik trouwens een heel mooi onderzoek vind hoor... maar dat zou kunnen zijn dat er beleid gevoerd gaat worden... om ja. er overal camera's neer te halen. Precies, dat was mijn volgende vraag. Wat ja. betekent dit, jullie, hè, jullie resultaten, wat betekent dat voor... De overheid, wat gaat die daarmee doen? Of ja. organisaties, bedrijven? Ja, nou kijk, er is altijd een discrepantie tussen ja, wetenschappelijk onderzoek... en wat doet, uh, hoe moet je dat voor, de, voor beleid interpreteren. Ja. Wij, wij wetenschappers kijken gewoon van, nou, wat, wat doen camera's... Met, met gedrag. Mm -hmm. Maar camera's kunnen heel veel met dingen met mensen is waar we niet naar gekeken hebben. Ja. Ja. Ja. Is onderzoek? Ja. Of uh, is het in Hij opdracht? Nee, dit is echt uh, okay. dit, dit is okay. geen, niet in opdracht. Dit is echt nee. onafhankelijk nee. onderzoek. Uh, <laughs> kijk, kijk wij, wij weten bijvoorbeeld niet wat camera's doen met de gevoelens van veiligheid uh, van nee. mensen. Daar hebben we helemaal niet naar gekeken. Dus, uh, nou ja, dat kunnen we hier aan tafel testen. Mevrouw ja. Prakker voelt u zich veiliger als u ziet, oh hier op dit, nee, dit station... Nee, ik voel me begleurd. Ik u vind het heel vervelend die ja. camera's. Ja. Dus voordat dit uh, beleidsmatige implicaties moet hebben, denk ik dat je ja. gewoon al, zowel de voor- als de nadelen goed in kaart moet ja. hebben ge gebracht. En wij hebben nu gewoon één van de hm. voordelen, eigenlijk, eigenlijk waar ze niet eens voor bedoeld zijn, eigenlijk een bijkomend vo voordeel hebben we aangetoond. Maar er is nog heel veel uh, wat, wat je er verder aan zou kunnen onderzoeken. Maar je hoort ook wel eens dat mensen denken: Nou, als hier zoveel camera's hangen, dan zal het hier wel niet pluis zijn. Ja, ja. dat zou ook ja. kunnen. Dat, uh, <kluis> Nou ja, dan moet er iets bekeken worden, wat, uh, <laughs> ja. Wat, ja. iets moet in de gaten gehouden worden. En dat ja. is natuurlijk ook toch een implicatie van overal camera's neerzetten. Ja. Uh -huh. Het schijnt, uh, ook Wil... dat effecten zijn bij veel politie op straat, dat je dan ook denkt, nou, nou, nou... nou. Hier ja. zal wel wat uh, loos zijn. Ja. Ja. ja, en hup, dan dalen de huizenprijzen weer. Nou, ja. <laughs> <laughs> dat weet ik niet, dat weet ik niet. Goed... Uh, Jan Willem van Brooje, hartelijk dank eh, voor eh, jouw bijdrage. Blijf zitten, want we gaan straks verder. Maar eerst hebben we muziek. Hier naast me zit Eefje de Visser. En die gaat zingen, ongeveer. En die komt van je nieuwe cd, Het Is. Ja, klopt. Het seizoen lijkt op elkaar, het maakt niet zoveel verschil. Je tekent het jaar als een rechte lijn door. Van de winter wordt het koud en als de sneeuw smelt, dan Dankjewel, Eefje de Visser. Seizoen ongeveer en het komt van een nieuw cd. Het is. Volgend jaar heb je allemaal optredens... maar dat zoeken mensen wel op je site, denk ja, ik. Dank Dankjewel. Is Dit is tot 7 uur Pavlov. Ja, eh, voor de voetballiefhebbers moet ik ook even zeggen... in Barcelona is een belangrijke wedstrijd aan de gang. Ongeveer om kwart voor zeven komt Rachman meer. even vertellen hoe het daarmee staat. Maar verder praten we in Pavlov met psycholoog Jan-Willem van Prooje... advocaat Ties Sprakke en publicist-presentator Theodor Holman. Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van Europa dat Nederland racisme onderschat... heeft advocaat Spong Cassatie gevraagd in de zaak Wilders uit 2011. Mevrouw Prakke, u was daar toen ook bij. U was advocaat namens Nederland moet kleur bekennen, geloof ik. Hè? Zo het? Nederland bekend kleur Nederland en bekend een aantal uh, individuen. Ja. ja. Goed, die zaak is toen... Uh, nou ja. Dat is op een vrijspraak uitgelopen. Op een vrijspra en Die zaak die ligt nog bij het Mensenrechtencomité... van de Verenigde Naties in Genève. Ja. Maar daar ligt hij op een dikke stapel te wachten... Ja. tot uh, ze daar tijd hebben om er uh, hun licht over te okay. laten schijnen. Uh, waar ging het toen over... Het ging erom of uitlatingen van Wilders... die uh, ja, ik persoonlijk behoorlijk grof vond... Uh, of die uh, vielen onder strafbepalingen naar Nederlands recht of niet. Ja. En de strafbepalingen die in aanmerking kwamen... dat was uh, haatzaaien... En dat was belediging van een volksgroep. En waren dat uitspraken van Wilders in het parlement? Nee, of nee, nee, daarbuiten? nee, voor Want uitspraken de, in het parlement. De eh, daar is immuniteit voor. Ja. Daar kan niet voor vervolgd worden. Nee. Maar dat waren kranteninterviews en, uh, en de film Fitna. En uh, nou, dat soort uh, dingen was het, waren het. Daar ja. ging het om. En daar heeft hij zich af en toe kras uitgelaten. Ja. En dat vonden een hoop mensen vonden dat. Uh, uh, niet door de beugel gaan. Die hebben aangifte gedaan. Ja. Het OM heeft niet vervolgd. Maar toen zijn ze naar het gerechtshof gegaan. En, die... en dat heeft uh, bevolen dat er wel vervolgd moest worden. Maar dat ging dus van de kant van het OM niet van harte. Ja. En die hebben ook vrijspraak gevraagd. En wat en denkt gekregen. u, uh, gaat die actie van uh, Gerard Spong lukken, Cassatie? Dat weet ik niet, maar ik vind het wel goed dat hij het doet. Uh, hij heeft in de tijd, uh, dat is cassatie in belang der wet, dat is een beetje een rariteit. Maar dat is een manier om een uitspraak van de Hoge Raad te krijgen over een zaak die door de partijen niet aan de Hoge Raad wordt voorgelegd. Ja. Dus uh, het is gebleven bij dat vonnis van de rechtbank in Amsterdam. Er is niemand van een hoger beroep gegaan... want zowel Wilders als de OM waren dik tevreden. En... Uh, daar is het dus bij gebleven. Als je dan toch vindt dat het van belang is... dat er een uitspraak ja. komt van de hoogste rechter... dan kun je aan de procureur-generaal bij de Hoge Raad vragen... om cassatie in het belang der wet aan te tekenen. Ja. Dat verandert niks aan de rechtspositie van Wilders. Nee. Maar uh, je krijgt dan toch een interpretatie van de Hoge Raad. En ja. Dat zou wenselijk geweest zijn. Dat heeft hij in dat tijd gevraagd. Dat hebben ze toen niet gedaan. En uh, nu... De, die commissie, die mensenrechtencommissie van de Raad van Europa... met een rapport is gekomen waarin met zoveel woorden staat... dat ze het niet eens zijn met de interpretatie van uh, de rechtbank in Amsterdam. Maar heeft hij gezegd van nou, dat is nou, misschien een reden proberen. om het opnieuw te proberen. Ja. En die heeft meteen een nieuw verzoek uh, ingediend. Ja, Theodore Holman, uh, uh, je zit hier omdat je een verdediger bent van het vrije woord... Zeker. Zeker. He, uh, je hebt je enorm boos gemaakt ten tijde van de moord van, uh, op uh, Theo van Gogh... die een ja. vriend van je was. Uh, sommigen zeiden, Theo van Gogh heeft het aan zichzelf te bedanken. Daar ben je woest om geworden. Waar hoop je in dit geval op? Hoop je nu op, op dat die zaak weer gaat beginnen of niet? Nou... Het lijkt mij onverstandig uh, van Gerard Spong om het te doen. Maar uh, ieder mens staat het vrij om het mm -hmm. weer voor te leggen. Maar ben je het mee eens dat hij het vraagt? Of het nou onverstandig ja, is? Mee om... eens. Dat is zo moeilijk. weet je. De, de, nee, maar vind ik ben je juist ook blij dat... dat er een rechtsstaat is... waarbij iedereen naar de rechter kan gaan. Okay. En, uh, dus ga daar vooral heen. En ik hoop natuurlijk dat hij uh, verliest... Laat ik het dan zo zeggen. Ik hoop namelijk dat iedereen zoveel mogelijk mag zeggen. Altijd wat hij wil en wat hij wenst. En uh, Dat is denk ik ook het conflict natuurlijk wat ik met Ties met heb. Want uh, die ja. vindt dat niet. Uh, het zijn, ik ben geen jurist. Hè, dus uh, of dit kans van slagen heeft of niet. Of nee. dat het juridisch in orde is. Daar heb ik geen flauw benul van. Maar je vindt dat iedereen moet kunnen zeggen wat hij wil. Nou, ook al is het beledigend. Uh, uh, ja, ja laat ik het maar kort door de bocht zeggen... ja, dat vind ik. Ik vind dat je de right to offend hebt. Ik vind dat je moet... Kunnen beledigen en uh, dat want dan weet ik namelijk ook uh, wie mij beledigt en wie ik beledig, en mm -hmm. dan krijg ik op die manier. dat vind ik toch niet onbelangrijk om te zeggen dat als je beledigt, dan uh, krijg je ook een vorm van informatie en daar heb ik recht op. Ja, dus, welke informatie krijg je nou dan? dat uh, wat iemand van mij vindt, mm. bijvoorbeeld als ik beledigd word, of wat iemand wat ik van iemand vind, ja. en ik vind beledigen. Uh, is natuurlijk ook een hele relatieve term. Want wat het voor het een beledigen is, is voor de ander natuurlijk Zeker. geen belediging. En dat maakt het juist zo moeilijk als we praten over de vrijheid van meningsuiting. Want dat is een heel paradoxaal begrip. Waarom uh, is dat paradoxaal? Waarom is dat paradoxaal? Uh, dat is paradoxaal, omdat je, als je gaat zeggen... Uh, ik vind dat er een absolute vrijheid van mening uh, moet zijn. Dat ja. vind ik natuurlijk, maar dat betekent dan tegelijkertijd... dat je de spelregels moet vastleggen... Waarbinnen, dat, waarbinnen die vrijheid van meningsuiting is. Dus begrens ik hem weer. Maar ik begrens hem juist, die vrijheid van meningsuiting... om te kunnen zeggen wat ik wil. Mm -hmm. Dus ik, het, het is niet iets wat ja. uh, vaststaat. Okay, het wisselt dat steeds. Snap ik. Maar nou zei je, uh, het is fijn dat ik weet wat anderen van mij vinden. En anderen hebben het recht op om ja, te weten wat ik... Ja, ben hey, beledigd, wat, ja. wat ik van hem vind. En toen zag ik Jan Wille van Prooij enorm knikken. En dan denk ik, waarom die enorme behoefte aan eerlijkheid in het openbaar? Mm -hmm. Heb je daar een idee over als psycholoog? Het is niet jouw... Uh, Onderzoeksterrein. Nou maar... ja, nee. Dit het, het, het, het deed me heel erg denken aan, uh, aan de, de, de oude contractfilosoof. Dus uh, enerzijds willen mensen zoveel mogelijk vrijheid. Aan de andere kant uh, willen mensen vaak ook dat het een beetje ja. ingeperkt wordt... Om, uh, om anderen niet te kwetsen. En dat is denk ik ook in de grondwet een enorm spanningsveld. Dus enerzijds ja. het uh, recht uh, op uh, niet gediscrimineerd te worden. En anderzijds het recht ja. op een vrije meningsuiting. Ja, ik, ik kan wel zeggen waar ik in dit debat een beetje sta. Ik, ik denk dat ja, bij twijfel ben ik voor vrije meningsuiting. Maar dat is ja. mevrouw Prakke ook. Alleen ja, ja, niet precies. als het aanzet, denk ik, tot... Precies. Ik, ik, wat uh, Theodor zegt over beledigen, daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, ik vind dat iedereen moet kunnen beledigen. En als iemand zich beledigd voelt, dan zegt hij maar wat terug. En in het ergste geval kan hij altijd nog naar de burgerlijke rechter om... om uh, weet ik veel, een verbod ja. vragen met een dwangsom. Ja. Weet ik veel, dat kan allemaal. Maar daar hoeft de strafrechter niet uh, zich mee te bemoeien. Ik vind er één uitzondering op. En dat is het haatzaaien. En wat is het grote verschil tussen beledigen en haatzaaien? Als ik Theodor beledig, dan zeg ik het tegen hem... en dan kan hij wat terugzeggen. Als ik haatzaai tegen Theodor... omdat hij grijze haren heeft, bijvoorbeeld... dan jut ik andere mensen op. Dan heb ik het helemaal niet tegen hem. Dan jut ik andere mensen op... en dan zeg ik, die mensen met grijze haren, daar moet je op letten. Je speelt dan de publieke opinie. Precies. En dan kun je onder omstandigheden... ik denk dat dat met grijze haren niet gaat lukken... maar uh, met andere mm -hmm. uh, kenmerken wel... dan kun je onder omstandigheden... Uh, mechanismen uh, ontketenen... die je niet meer in de hand hebt. Ja. En, dan, uh, en, en vindt u dat dat gebeurd is... door die uitspraken van Wilders? Dat er een nou, proces in gang gezet is? Een beetje wel. wel, wel. Ja? Uh, noemen het dus. Ik, uh, nou, ik denk dat er... Uh, het woord benoemen is in dit, uh, in dit geval uh, uh, nogal uh, dubbel. Want dat is wat Wilders altijd vindt En mm -hmm. de zijne. Dat je alles moet kunnen benoemen. Mm -hmm. hè? Dat, uh, nou, met het grote benoemen van uh, dingen die vroeger uh, niet benoemd werden, denk ik dan. Die, uh, daarmee is een, een atmosfeer ontstaan in Nederland. En dat is precies wat dat rapport van de Raad van Europa. Uh, ...signaleert, die zegt er is een, een atmosfeer ontstaan... ...waarin een, een verharding is opgetreden... ...waarin iedereen uh, geen geduld meer heeft met uh, migranten en, uh, en, en derken. En, en dat is wat er, wat er gevaarlijk is. En dat is moeilijk precies meetbaar. Ja. Maar ik vind wel dat de atmosfeer in Nederland veranderd is... En ik hou daar wilders onder andere aansprakelijk voor. Theo de Holman, je wilde er wat op rekening. Nou, ten eerste, Ties, je weet dat je mij nooit kan beledigen. Maar over dat haatzaaien, daar ben ik het uh, verschil ik toch met je van mening. Mm. Omdat ik uh, ten eerste vind ik dat um, redelijk bevolgdend uh, van je. Namelijk, jij denkt dat als wilders een uitspraak doet, dat, uh, of, je, of je, te, wie dan ook een uitspraak doet, uh, dat die mensen die het betreft, dat die geen eigen wil zijn zouden hebben of niet zelf kunnen zeggen van... daar ben ik het niet mee eens. En dat is eigenlijk ook het hele probleem wat ik heb met haatzaaien. Ik vind het eigenlijk een lege term. Het zal best zo zijn, we kennen is... de voorbeelden uit het verleden. Laat ik het maar zeggen. He. Hitler, die, die mm -hmm. de enorme bevolkingsgroepen op wist te zetten tegen de Joden... Uh, dat kan, dat is zeker waar. Uh, maar dan nog vind ik het de verantwoordelijkheid van dat volk, om het maar te zeggen, de, de duitsers dus in dit geval, om daar tegenin te gaan. Dus ja, maar, ze maar zo, werkt moeten... het, zo werkt het dus niet. Hè? Hetzelfde is gebeurd in, zo, zo werkt uh, in Rwanda. Niet, precies. Uh, in Rwanda daar zijn ook mensen veroordeeld die stelselmatig aan het ophitsen waren door via een radiostation. En die zijn dus inderdaad veroordeeld voor, ja. voor het uitlokken van genocide. Maar is dat een Geen... mening? Kijk, ik bedoel, als je zegt, en daar ging het om, hè, dat, is, dat heeft eigenlijk niks met de vrijheid van meningsuiting te maken. Als ik zeg dood ze, dat, dat is toch iets anders dan ik ben van mening uh, uh, dat, ze, uh, dat ze doodgeschoten moeten worden. Ik vind dat je oh, dat ja, kan verdedigen. Dat komt wel op hetzelfde neer natuurlijk. En, het is nee. toch iets anders. Wat, wat is ja. het verschil? Nou, het verschil is dat ik vind a priori dat ik elke uitspraak uh, aan twijfel moet aan de twijfel moet kunnen overleggen. Dus als je zegt, ik moet vind elke... Dan ja dat vind dat... ik wat anders dan dat is meer een bevel doodsen dat ja. is een bevel uh -huh. uh, uh, en, en ik vind ik ben subtiel, van mening uh, subtiel ja het is die zegt het is hetzelfde en daar ben ik echt niet van mening ik vind namelijk dat je politiek mag bedrijven laten we het maar zo zeggen je politiek lacht. mag bedrijven op, op bijvoorbeeld de doodstraf of wat dan ook en dat is niet dat, uh, uh, dat hoort dus misschien niet fatsoenlijk. Maar nou, ik je vind mag wel zeggen dat, dat, dat je voorstander van de doodstraf bent. Nou, bijvoorbeeld. Dat, ja, nee, dat mag je zeggen. Ja. Maar nou, als je een, een sfeer... Nee. Nee, want dat nee. is niet gericht op nee, een, maar, een groep. Een, en, maar nee, wat mevrouw Prakken maar, zegt is... Een, een groep gaat zich een beetje weggezet, onveilig voelen. Ja, die denkt... En, ja, uh, die man heeft zoveel aanhangers zijn we hier nog wel welkom. Dat ja, gevoel. maar ja, dat ja. is de bedoeling ook van politiek bedrijven... op een bepaald moment. Ja, maar, het hoeft niet te gaan met... Het kan maar de elke Raad, wil, het raad kan van Europa noemt richten. dat racisme. Ja, ik heb ja. dat rapport gelezen van, het raad van, van, van de Verenigde Naties. moet ik zeggen, de, nee, de raad, raad van Europa. Van de Raad van Europa. Nou, ik, ik, ja, ja. ja. ja dat, ik vond het een beetje onzin. En ik zal niet op de nee. details ingaan... want het, ik vond het een beetje maar, onzin. Maar ze wie moeten ja. zich dan, dan uh, dit in Nederland aantrekken... Ja, jij vindt je moet het onzin. Het je je, moet het je, niet aantrekken. Ja, je kan het je wel aantrekken. Maar dan moet je er iets tegen doen. Uh, uh, je moet woorden met woorden bestrijden. En hmm. verder niks. En t, ik vind dat hele begrip haatzaaien. Ik begrijp het wel. Dat je hmm. mensen in beweging kan zetten. Maar, maar dat gebeurt ook met pensioenbegten. Vind, vind je ook niet dat de Raad van Europa... Uh, dus je vindt dat de Raad van Europa ongelijk heeft. Met uh, de constatering dat wij in Nederland... Racisme een beetje onderschatten. Dat het er toch is in Nederland. En dat het goed gepraat wordt. En, en de zit, de het, dat het goed gepraat wordt. Kijk even de kritiekpunten. Dat het goed gepraat wordt. Dat is toch ook weer zo'n begrip waar ik heel weinig mee kan. Waar, ik geloof dat er geen land is... waar zo ongelooflijk gediscussieerd wordt over dit onderwerp. Ik wil niet weer over Zwarte Piet beginnen, maar echt niet. Maar dat geeft al heel duidelijk aan... dat je niet kan zeggen dat het onder tafel of onder het tapijt geschoven wordt. Integendeel. Nee, in het kader van het grote benoemen... wordt het niet meer onder het, ta onder ja, het tapijt eh, die discussie geschoven. Toch is... Maar dat is wel een onzinnelijke discussie vaak. Het... Eh... Uh, het komt er wel op neer dat door uh, alle slechte dingen... die je kan bedenken van uh, migranten, moslims, uh, enfin, noem maar op... Hè, door die gedurig allemaal te benoemen, uh, creëer je wel een sfeer waarbij uh, die mensen geen goed meer kunnen doen. En dat is, uh, dat is naar mijn gevoel wel erg uh, aan de orde. En dat is uh, precies wat uh, mensen als Wilders en, en zijn vrienden... Uh, voor elkaar gekregen hebben. Ja, dat... het is, is, is het. zou het. die herhaling van die boodschap kunnen ja, zijn. Precies, dat, dat, is altijd, dat, dat gaat dat, nooit dat, om dat, één keer. Nee, het gaat nooit om één keer. Dat het, is, het gebeurt, is dat het. Nee, het maar kan dan blijft hij misschien toch bij een. een een aantal mensen iets van hangen. Ja. Ja, als je er elke keer maar diezelfde boodschap hoort... ik vraag het even aan de psycholoog... Jan-Willem van Prooien. Mm -hmm. Wat denk je? Zou dat, uh, als je meerdere malen een boodschap ja. hoort... Ja dat, uh, ja, dat klopt. Herhaling van een boodschap kan leiden tot uh, meer... attitudeverandering zoals dat dan in de psychologie. Ja. Dus dan, dan worden meningen nou, sterker en, beïnvloed. En dat is ook dat, ja. dat dus precies de reden... waarom Wilders dat zal herhalen en herhalen. En als hij dat wil doen... dan vind ik dat hij het recht heeft om te doen. Want dan kunnen wij zeggen... het is niet zo, het is niet zo, het is niet zo. En wie dat dan wil. Dus, de, maar ontken je dat het daarmee racisme is? Mm. Ja, of, ik denk dat tot, er zal wel racisme her en der zijn. Maar ik denk dat het maar, niet zo erg is als wordt verondersteld. Okay, ik heb ook een vraag over de term racisme. Want, uh, Zullen we, ja. uh, hou die vraag even vast. Okay. Want ik heb de luisteraar beloofd dat we even naar uh, Kamp Nou gaan. Rachna Niemeyer. Uh, Dank je wel daarvoor. Uh, we zitten net in de pauze in Kamp uh, Nou inderdaad. En het is 1-0 voor Barcelona en tegen Barcelona. Real Madrid in die Klassico. Uh, de 84ste editie overigens gespeeld in Barcelona. De wedstrijd valt tot nu toe niet heel erg mee. Niet zo heel veel kansen. Wat gekke overtredingen her en der. 1-0 Barcelona. Opstel van uh, Real lijkt niet helemaal uh, goed te staan. En uh, één keer pas Beel gezien. Eén keer pas Ronaldo Leed. gezien bij uh, Real Madrid. Dat valt allemaal uh, een klein beetje tegen. Heeft misschien ook wel met de opstelling te maken maken van trainer Carlo Ancelotti. Laten we hopen op wat meer spektakel. Die aanval van Neymar. Via de linkerkant wordt ze weggestuurd door Iniesta. Een paas het strafschopgebied in. En via de binnenkant van het been van Varane... de Franse centrumverdediger... verdwijnt de bal dan vervolgens achter de keeper van Barcelona... Valdes, vanaf de linkerflank. Okay. 1-0 voor Barça na 45. Minuten. Goed, straks langs de lijn de tweede helft. Uh, wij zitten hier in Pavlov te praten... over uh, uh, vrijheid van meningsuiting. Je... Uh, Versus haatzaaien, laat ik het zo maar even noemen. En uh, Jan-Willem van Proijer, ja dan vraag. Nou ja, omdat hier natuurlijk uh, aan tafel steeds maar de term racisme valt. Maar ja. Wilders ageert niet tegen een ras, hij ageert tegen een geloof... waar je ja. toe kunt bekeren en racisme. waar je ook uh, uit kunt stappen. En ik vraag me af hoe dat dan, uh, dan zit juridisch. Prakken. Nou, ik uh, betwist dat je zo makkelijk uit een geloof kan stappen. Dat is nogal een proces. Maar uh, nou, als je er niet meer uh, in gelooft... Ja, nee, oké, okay, dat, uh, dat kan wel. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om individuen die geloven. Het gaat om een hele cultuur die weggezet wordt als, uh, als minderwaardig. En dat, uh, die cultuur, Ties, dat is, kun je dat, niet... dat kan je toch niet volhouden. Want jij dan zegt dat, is dat, dat een geloof, dat dat, uh, als je dat bestrijdt... ook al die, al die gelovigen, als je die bestrijdt, dat dat racisme is. Nou, ik bestrijd elk geloof. Zo fel mogelijk, omdat ik denk dat een geloof echt voor de, in, de, in, de, in de wereldgeschiedenis de gezegd, uh, verschrikkelijke dingen teweeg heeft gebracht. Ja, ik ben ook geen groot uh, voorstander van gelovigen. Nee. Maar, maar, maar, maar. maar Theodor, je hebt wel eens van, van christenen gezegd: elke, in elke christenhond zie ik een misdadiger. Ja, dat is iets anders. Als maar, ik het zo had gezegd, dan was ik ten. Uh, ja, maar dat is nogal. Ja, ja, maar hij was maar. wel heftig, die uitspraak. Uh, volgens mij is elke christenhond een misdadiger. Ja, ik vond hem nogal tautologisch, maar uh, uh, uh, uh, ik ben er ook voor vrijgesproken. Uh, dus de rechter heeft mij gelijk gegeven. Maar uh, gebeurt het wel eens dat je iets opschrijft en dat je dan toch iets schrapt... omdat je denkt, dit vind ik te ver gaan? Ja, natuurlijk. Het, uh, uh, natuurlijk doe ik dat. Ik probeer, als we discussiëren, dan... dan... Het gaat er niet om hoe ik dat doe. Ik, ik hoop fatsoenlijk te zijn. Maar ik hoop wel het onfatsoen als een stijlmiddel te mogen gebruiken. Mm -hmm. En ik wil namelijk voortdurend de twijfel uh, uh, naar voren schuiven. Om, uh, en, dat, en dat moet soms op allerlei mogelijke manieren. Dat doe ik met ironie. Dat doe ik door grof te zijn. En Dat mm -hmm. doe ik door te beledigen. En uh, maar ook door hele volksgroepen te beledigen. Heb je een voorbeeld, je dacht, heb je een voorbeeld dat je, uh, van dat je dacht... Nee, dit moet ik toch maar niet opschrijven. Dit is te beledigend eh um, uh, dat kan ik niet zo zeggen, omdat het heeft te maken, een, een belediging, heeft ook te maken met de context waarin je dat zegt. Zeker. Dus ik kan, ik kan niet zeggen, er is geen belediging te bedenken die uh, zonder context, dan is ja. het niks. Want ik kan tegen jou aap zeggen, en uh, dan ben jij niet beledigd. Ben jij een Neger, en je zit hier, en ik zeg aap tegen jou, mm -hmm. dan krijgt het al een andere connotatie. Ja. Dus dat zijn zaken. Dat, en heb je dat zelf wel eens ervaren? Want je bent van de Indische afkomst. Ik heb heel veel. Ik heb heel vaak ervaren en ik heb er nooit één moment last van gehad. Ik heb gevoetbald. En, daar was het en wat was ze dan uh, tegen je? Van ja, kachelpijp, roetmop tot aap. En ik heb dat ook allemaal zelf gezegd. Pinda, blauwe. Ja. Nou, ik, heb nooit, uh, ik, ik stond er niet bij stil. Maar, nee, maar nu nou, zo... kan ik me voorstellen, mevrouw prakken. Jij komt uit een groep die, nou, daar werd niet op neergekeken volgens mij... Uh, ik heb en, het, uh, mevrouw, nee. eh, en mevrouw Prakken wijst erop. als Wilders voortdurend een bepaalde boodschap over de islam brengt. Ja. dat dat die kwetsbare groep in moeilijkheden brengt. Ja, maar waarom zijn die kwetsbaar? Onzin. Mevrouw Prakken. Nou ja, ik denk dat, uh, dat uh, migranten. Uh, meeste, meestal gaat het dan bij de meeste moslims gaat het om arbeidsmigranten. En ik denk dat dat een betrekkelijk kwetsbare groep is. En die worden om meer redenen, uh, zijn die niet welkom. Eh? Dan krijg je het hele verhaal van... ze pikken onze banen en onze huizen af ja. en zo. En dat... Uh, ja, die mensen worden dus gedurig als groep aangesproken en niet als individu. En ik denk dat, dat eh, als dat stelselmatig gebeurt, denk ik dat dat heel erg vernederend is. Het dat zal... mag een keer, maar eh, als dat, dat stelselmatig je alleen maar wordt aangesproken als lid van een groep ja misschien wil je wel als lid van een hele andere groep worden aangesproken liever. en ik denk dat dat heel heel vernederend ik kan denk zijn. dat dat zal voor sommige mensen heel vernederend kan zijn maar tegelijkertijd kan het toch ook zo zijn dat een heleboel immigranten zullen zeggen ik pik dit niet en ik ga ook de politiek en om dit te bestrijden mm -hmm. ik ja, ga mijn beter mijn best doen om hoger onderwijs te krijgen of wat dan ook ik vind dat het het gaat om het principe of wilders dit mag zeggen of niet en ik vind juist dat een vrijheid van meningsuiting erbij gebaat is als je Juist omdat het een morele kwestie is, dat je die moraliteit voortdurend aan de orde moet stellen. En dat kan op een grove manier gebeuren, het kan op een beleefde manier gebeuren, maar het moet wel voortdurend aan de orde gesteld kunnen worden. Ja, nou ja, ik vind dus, uh, voor mij ligt de grens bij dat haatzaaien, bij dat, uh, dat ophitsen. Uh, van anderen tegen een ja, groep. Het dat... wegzetten van groepen tegen elkaar. Het, uh, het opjutten van, van ja. hè, wij tegen zij. En dat vind ik dus een, uh, een mechanisme waarvan ik denk: van ja, dat, uh, daar moet je wel toch een halt aan toeroepen. Dat, daar ligt voor mij de grens. En ook ja. de enige grens voor de vrijheid van meningsuit. Alle, alles wat gewoon beledigend is... dat vind ik allemaal prima. en Godslastering en zo. Het mag allemaal voor mij. Ja. Maar het, uh, dat, dat opzetten van groepen tegen elkaar... Dat, uh, daar, uh, dat vind ik te gevaarlijk gewoon. Ja, ik vind het niet gevaarlijk. Nee. Want, uh, want ik geloof in de wederkerigheid. En ik, en ik, dan, en ik wil het niet nuanceren, maar ik denk zeker dat... Uh, ja, jij denkt andere... die groep kan, uh, die kan ook achter. Die hoeft dit niet over zich heen te laten gaan. Nou er is natuurlijk een verschil of je zegt... zij pikken onze banen in, dat en ja. dat en dat. Of ik vind de islam een nogal achterlijke godsdienst. Ja, maar het en... gaat al lang niet meer over de islam. Ja. Wilders verdedigt zich altijd door te zeggen... dat hij het alleen maar bezwaar tegen de islam heeft en niet tegen moslims. Maar, maar dat is eh, kennelijke onzin. Want... Wij, wij moeten gaan afronden. Ik zou ja. nog één vraag willen stellen. Waarom hebben wij er dus zo'n ongelooflijke moeite mee om... Eh... Gelijkwaardigheid in alle opzichten te accepteren. He, dat, dat, wij worden beschuldigd van racisme door de Raad van Europa. Dus, ja. We hebben er nog steeds moeite mee om maar gewoon te denken: iedereen is gelijkwaardig. Wat is dat ja, toch aan ja. ons? Ja, ik. Jou, ik Jan ik, Willem. Nou, <laughs> mensen, dat wij versus zij denken zit heel diep in de mens verankerd. Mensen hebben heel sterk de neiging om te denken: mijn groep is de beste. Dat is gewoon een ja. natuur. Dat is de natuur, ja. Nou ja. Mijn groep is ook de beste. Maar ik zou het zo fijn vinden als anderen dan. Ik kan dat alleen maar bevestigd krijgen als ik tegenstanders heb. Ja. Dus daarom denk ik dat uh, de discussie daarover voortdurend uh, gevoerd moet worden. Waarschijnlijk gaat die ook nog wel even door. Mag ik uh, jullie hartelijk danken? Want we zijn aan het einde van Pavlov. Advocaat Tiesprak, psycholoog Jan-Willem van Prooijen... En schrijver, publicist, columnist Theodor Holman. Luisteraar, als u wilt reageren op ons, mail ons dan pavlovradio.ntr.nl. Straks gaat Radio 1 verder met Langs de Lijnen. Wij zijn er volgende week weer. Heel graag, tot dan. NTR. Informatie.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 Een massacre, 16 jaar oud en dan in stukken gehakt. Over het Nederlands verleden in Indonesië. Ik ben er zo rond mijn 45e gekomen dat die hele Nederlandse geschiedschrijving over Indonesië... dat er gewoon helemaal geen bal van klopt. Morgenavond, 9 uur, in Holland Hollandalk Radio. Sporen van geweld. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Hey, ZZP'er. Je wilt het allersnelste internet voor 30 euro? Goede raad van UPC Business. Ga naar Access for All Zakelijk. En dan naar upcbusiness.nl. De musical Hij Gelooft in Mij staat een jaar op de planken. Cornald Maas ontvangt hoofdrolspelers Chantal Jansen en Martijn Fiesje. En de comedie 50-50 over open relaties en democratie in je seksleven. Lies Fischendijk, Aafbrand Kostius en Marcel Musters te gast. Opium, vanavond, kwart voor elf, Avro, Nederland 2.